Grote natuurbranden in Californië hebben een brandweerman het leven gekost. Honderden mensen zijn hun huis ontvlucht. In het noorden van de Amerikaanse staat woeden 24 branden die tienduizenden hectare hebben verwoest. Tientallen gebouwen zijn in de as gelegd en duizenden anderen worden door het vuur bedreigd. De meeste branden zijn ontstaan door blikseminslagen. De gouverneur van de staat heeft de noodtoestand afgekondigd.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 Schiphol maakt zich op voor de drukste dag ooit. Naar verwachting reist een recordaantal van zo'n 197.000 passagiers via de luchthaven. Om alles een goede banen te leiden wordt extra personeel ingezet en is er wachterij entertainment Door de stijging van het aantal passagiers komt Schiphol gates tekort. Daarom wil de directie een nieuwe pierbouw met 12 nieuwe gates en een terminal die aansluit op het oude gedeelte van de luchthaven. Schiphol wil dat de plannen in 2022 zijn gerealiseerd. Het weer, zonnig en droog. Temperaturen van 21 graden aan de kust tot 26 graden in het zuidoosten. Maandag wordt het zeer warm, 28 tot 31 graden. Dinsdag vallen er buien en verdwijnt de warmte tijdelijk weer. Dit was het NWS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB.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 I'm Children!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 One's dream Is over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 from me And you never, never will Never will Somebody new.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 CD. Ik vind een prachtige cd. Van Morrison, duets... Reworking the Catalog. Mooie nummers, allemaal eigenlijk. Ik zal er vaker wat van draaien. En eens even kijken. Ik heb niet zo gek veel tijd meer. En ik heb nog Lucas Pino op de rol staan. Lucas Pino, saxofonist... van de cd, onlangs uitgebracht. NoNet, NoNet. En het nummer On The Road. Een compositie van... Uh, eens even kijken wie dat gecomponeerd heeft.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 Lucas Pino, On The Road, uh, trompet-solo werd gespeeld door Matt, Jo Drell. En ja, dit was ZFM Cinema, uh, CFM Jazz. Ik vergis mezelf en ik hoop dat je er weer van genoten hebt van deze mooie jazzmuziek. We hebben oud gedraaid, we hebben nieuw gedraaid. Bekend, minder bekend. Mainstream jazz, echte jazz. Nou, voor iedereen zat er wat bij, toch? En ik zou zeggen, maak er een mooie, fijne dag van. Geniet van het weer. En als je geïnteresseerd bent in filmmuziek... luister dan morgenavond tussen 9 en 11. Daar zit altijd ook wat jazz in. Ik zou zeggen, een goede zondag en tot de volgende keer.